Noordzee lag te slopen, wie kwam ter goed kiel? En in de verte zag ik de kroon van de ziel. De zon gleed langs onder, modder, alsof in het water viel. En alle milden zon, wie gon weer nood afziel? Ik heb overal als huren, en volksom zet van hoes. Ik ken de grauwen nood, kap, kop, monaangs vuilken, niet hoes. Als ze over Hamburg, hou gauw dat zo beviel. Ik wil het luisteren in de oven. De lucht bleef op het viel om hal naar op, ik docht naar meer midden boods, kan aan zwaar aan de kop. De tm vattig was ook op weg naar hoes. En schipper stak zijn hand op van ons weer toes. heb boven alles wil en volk zo'n zet van hoes. Ik ken de kroon op mi kop, onhangs welkom toest. Al heb mi boot, mij stuurt geen mast en ook geen kiel. Ik wil mi die verdanken.